Het weer tot besluit. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen... en waait het ook stevig. Het is een graad of tien. Ook morgen is het grijs, maar het regent dan vooral in het noorden. Verder blijft het flink waaien. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dat was je dan, Antenna en Zorba de Griek. Een uh, goede avond. En alweer het tweede uur van Entertainment for You. Zes minuten over de klokjes, H7 uh, over zes. En uh, ja, zo direct natuurlijk de drie op de rij van Fred Heij. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan nog een plaatje doen. En dan de drie van Fred Heij. Uh, ja, wat gaan we doen? Even kijken. Pino... Pino D'Angelo. Pino D'Angelo. Ja, en hij heb het over. Welle, ja, die, uh... Welkom van all-time classics tot de hits van nu. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u. Met Fred Heij.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 Idea. a bad idea. I'm a a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 Che idee, idea, dan weet dat idee, idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, van idea, van ma e no, idea, van idea, van idea, van idea, un idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, idea, idea, van idea, van idea, idea, idea, In hey, fondo scusa, in cambio tu Hey there Pinot Janjo. En maak wel dat je. Ja, zoiets. Zoiets was het, ja. En uh, we gaan lekker naar de drie van Fred Heij. Zie z f -M. Jij was niet blij. Toen ik jou zei: Dat ik van alle vrouwen heet, Echt bruin of blond. Eén rode mond maakt me echt niet zoveel uit Maar wees niet bang, jij weet al lang Dat jij mij nooit verliezen kan Want ik heb jou nog nooit betrogen. Dat moet je echt geloven Want schat, ik hou het meest van jou Oh welk feest maar ik ben geweest Zag ik veel mooie meiden staan, maar echt geloof, als ik beloof. Ik raak ze even nooit niet aan, na elke reis kom ik naar huis, waar jij mijn liefste op mij wacht. Want ik heb jou nog nooit bedrogen, dat moet je echt geloven Want schat, ik hou het meest van jou Met jou kan ik echt alles aan Met heel mijn hart kan ik beloven Dat moet je echt geloven Want schat, ik hou het meest van jou Ja schat, geloof Als ik beloof Er zijn echt geen geheimen tussen ons Ik ga jou niet. Beloven en dit moet je geloven, want schat, ik hou het meest van jou. Dit ga je aan u beloven en dit moet je geloven, want schat, ik. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op de rij van Fred Heij hier bij CFM Entertainment voor You tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker de muziek draaien tot de klokjes van 7 uur dus. En we beginnen daarbij na de drie op de rij van Fred Heij met Los Reyes. En eh. Siri, Siri, Ben, Ben, Ben. Of zoiets. Blijf lekker luisteren! En, uh, CB, Sibi, bing en dat allemaal ZFM Entertainment for You. En natuurlijk ook op uh, tv-tekst. En dat allemaal uh, even kijken hoor. moet ik even, ja oké. Okay, ja, ja, ja, analoog uh, vijf, kanaal 45 en uh, digitaal kanaal 40 natuurlijk. En uh, ja, u kunt ook informatie in winnen. ZFM, uh, zandvoort.nl. Uh, daar kunt u dus uh, alle informatie in winnen. En uh, bellen en uh, noem maar op. Brieven schrijven en mailen en uh, kijken en... We gaan lekker een Nederlandstalig plaatje draaien van Claudia de Bij. En mag ik dan bij jou? Nou, kom op, kom, kom. Claudia, waar ben je dan? Ja, dat is zo. Tot zeven uur. Entertainment for you. Hier is WM 106.9, 104.5 op de kabel. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou.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 Als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker de Boat en forest hier bij CFM entertainment for you. We gaan verder met de Damis Reusers en Lost in Dreams. Oftewel Lost in a Dream zou moeten zijn...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 horizon's me And all of the lights will Leap Into the night with me And I know these scars will I can hear your heart On the radio of bees They're playing chasing cars And I thought it was Van Ed Sheeran en al de stars. America. Het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis. We gaan verder met Dominique de Weert. Ja, dat moet hem zijn. Ja, oudje bedankt. Ik. De hele nacht vertel je me dat jij, dat jij Zo gelukkig bent en helemaal alleen van, alleen van mij Maar ik weet dat jij de waarheid niet zegt Dat jij me bedrieft, ja ik weet het echt Het doet me pijn te zien Is dit nu wat ik echt verdien? Ik wil geen leugens meer van jou De woorden die je zegt, ze laten blij. Werkelijk zien wie of je bent. En dat maakt, dat maakt mij niet blij. Hebben wij ondanks alles nog steeds een kans? En tijd te keren te ontspringen, de dans. Is alles nu voorbij? Of hou je toch nog steeds van mij? Ik wil geen leugens meer van jou, je hebt me meer dan eens bedrogen. En dat ik toch nog van je haal. wil niet zeggen dat ik jou ben. Bij, uh, bij onze zuidenburen vandaan. Dominique de Weert. En uh, geen leugens meer. En ja, daarvoor hoort u uh, gewoon alles tegelijk. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Maar goed, we, we gaan gewoon lekker door met uh, Mink de Viel en Spanish Troll.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 gonna do and she said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 En Spanish Troll. Hier vanaf uh, de Tolweg Tina in Zandvoort. We gaan lekker verder met Afrika uh, Africa Simons in Havana. vanana, na na <middels> Ni mlandi apanana amana buka nela shalalala ulungu ni mlandi apanana amana buka nela shalalala wena namimi nakapana amana buka nela shalalala wena namimi apanana amana buka nela shalalala hey what did you tell you down? Dat was dan Afrikaans Simon en Nana En u hoort het, uh, ja, het zit er alweer haast op. Het is negen uh, minuten voor de klokken van zeven uh, uur. En uh, ja, tot zeven uh, tot uur is dit uh, entertainment voor u. En uh, ja, ik heb weer een beetje leuke muziek gesorteerd. Ik hoop dat het uh, u ook uh, bevallen is. Ik, uh, ik bedoel, uh, ja. Ik vond het weer geweldig vanavond. En ik hoop u ook. Dus bij deze zou ik zeggen, in ieder geval uh, alvast bedankt voor het luisteren. Of bedankt voor het luisteren, zo moet ik het zeggen. En uh, ja, ja soms, uh, soms komt het er een beetje rotter uit, maar goed. Ik bedoel, ik ben heus niet onaardig hoor. Bijten doe ik ook niet. Dus ik kan gewoon lekker blijven luisteren volgende week weer. Volgende week zaterdag, dan uh, ja. Als alles goed gaat, dan zijn we er gewoon weer bij. Van 5 tot 7. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. En maak er nog een fijne avond van. Tot volgende week. Broetjes, bye.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 with me, come on safari with me, early in the morning we'll be starting out, some honeys will be coming along, we're loading up our woody with the boards inside and ahead out singing our song, come surfing, on baby, surf waiting and see it, I'm surf gonna take you surfing surf with me, come on along, surf baby, surf wait and see the I'm gonna take you surfing surf with me, me. Let's go surfing now, everybody's learning how Come on a safari with me Come on a safari with In me At Huntington and Aleppo, they're shooting up here At Red they're walking the nose Surfing with my I'm on a surf, surf baby. Satan's surf safari. The I'm surf. gonna take you surfing with my Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari Gaat het dan Jonadien, en Dean? surf safari. Ja, en Morgen, natuurlijk, geen Rob en Albert Jan, maar anders Jan hier bij CFM. Dus ik zou zeggen veel plezier morgen. En ik ben de volgende week weer. Doei! Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier. Het is dus er snel voorbij gevlogen. Door maar nader de stroom nu bier. Maar de kastelijn wil sluiten. Maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De. Doe de lichten maar vast aan. Want het praatje wacht op mij. Ja. Ik had een leuke avond. Gelachen en verbeest. Maar ik heb mijn zak Het Is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld. En mijn vrouwtje al geweld. Zat ik kom er echt zo aan. Maar ik kan niet. In mijn cafeetje, in mijn huis, mijn laag en mijn traan. Ik hoorde weer verhalen.